Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van de Wereld Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal. Van Nieuwkerk is verder in gesprek met de NPO over een nieuw reisprogramma. Het weer... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Goedemorgen Zandvoort, live aan de tellen Hoogland. En we uh, zitten even te wachten tot de weer verbinding komt. Er was net wel geluid, maar nu even niet. Goedemorgen Zandvoort! Juist, goedemorgen Zandvoort. De zijn in het begin altijd wat opstachtprobleentjes. Ongepast dat grotend. Oké, zijn ze weer. <tied>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 Change your mind. Uit en we schakelen nu weer even naar Hotel Hoogland. Is misschien ook niet zo'n goed idee. Daar zit uh, vette ruis in. Ja, dat heb je altijd met een rijprogramma dat net begint natuurlijk. Dat heeft altijd in het begin nog met je kinderziektes. En dan moeten ze allemaal nog een beetje alles oppakken. Dus dan, uh, ja, dat moet je ze dus ook niet te kwalijk nemen.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 Ja? Bij Maria ten te Hemel opneming of zo daar ergens. Ja. Maar uh, uiteindelijk is het in Amerika begonnen. Ja? En eigenlijk voor het eerst in Nederland in 1925 begonnen. Dus, uh, maar het, het is wel heel grappig hoor. Er staat op Wikipedia op welke landen uh, wa wanneer Moederdag vieren. Okay. En Noorwegen doet bijvoorbeeld tweede zondag in februari. Hij oh, zou dat verschillende datums hebben. Ja, over? in, in, in, in Indonesië doen ze op 22 december. Hmm. Dus, uh, dus er, er is altijd wel een Moederdag te vieren. Dus ik zou zeggen, kinderen, verwen uw moeder...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 Oh, lekkere muziek. zeg. Die zou ik wel een avond op kunnen doorbrengen. Nou, dat komt toevallig uit. Rotown in de Rotterdam speelt hij. Gas Gomez. Hij is van Supergrass. Ja. Die uh, drie jonge lui die de uh, Britpopartiesten. Echt. Pomp op je stereo is een hit, onze geloof ik. Ja, dat is heel lang geleden hoor. 20 uh, jaar geleden bijna, denk ik. Nog, deze man maakt er steeds muziek. En. Uh, ze wacht, het is even afwachten wat straks na Tino gaat gebeuren. Ach, wil je niet van die tragische be berichten of uh, uh, filmpjes laten zien? Huh. Nee. <lacht> altijd veel leuke poesenfilmpjes. Ja, ik dat kom dat... er toevallig in tegen. Jolanda, dan... die had na Tino altijd dat soort filmpjes. Die zit zich gebilogeerd, zit er nog een uur, zitten dat nog te kijken. Ja, dit is, is, uh, maar dit is, is wel heel leuk. De ja. kat die, die, die, die valt een ekoortje aan, want die ekoort houdt zich gewoon op zijn rug vast.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 je, dit, dat mensen alleen met hun eigen familie mogen trouwen en dat soort dingen. Hè. Dat, dat, dat schijnt ja. dus echt oh, ja. problemen te zijn. Ja, is dat in de Volendam een of andere ziekte? Ja, maar ook, ook, ook in de Turkije en zo. Oké. Okay. Dat, je, dat je dan met een, met een neef of zo een bepaalde Ja, nou, want Om het geld met binnen genen, de familie te houden. Ja. Ja, ja dat, dat ja, geloof ik ook dan. wel. Goed, tegelijkertijd worden er heel technische dingen gedaan...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 Doe maar even een geruststellend piano muziekje. Ach ja, het is allemaal wel mooi in het leven. Even rustig aan. Cruising. Sion. En verlengde van toebock leeft. Crucible Het is wel leuk en langdradig. Ja, klopt. Het is al 20 minuten over 10. Ja, we hebben de knop gewoon niet omgezet. Wat is uh, wel eens... Ze bekijken het gewoon nog maar even bij Hotel Hoogland. Dus die zijn gewoon een programma aan het maken. Die hebben geen idee dat, uh, dat ze gewoon uitstaan. Echt, dat hebben ze helemaal niet. Nee, zonder gekheid. Ze zijn wel aan het uitzenden daar. Maar de, de, de, de, de, de lijn is zo slecht... Dat we dachten daar dat gaat niet. Dus we zijn nu bezig... We nou, moeten kijken of we in kunnen bellen. Dat gaan we gewoon via internet gaan we doen. Een goed idee. Maar, dat lukt ook nog niet helemaal, geloof ik. Hè? Nee, het is ook een hele slechte verbinding. Nou, dan laten we hier gewoon maar een plaatje draaien en de berichten aan u presenteren. Wat heb jij nou weer? Moedie Maxima. Ja, Maxima die schrijft de moeder van de ontvoerde ja. uh, in India terug. Ja, klopt. Die is natuurlijk al een tijdje, haar kind is ook ontvoerd door die, moeder, door die vader. Uh, ik weet niet welk land het uh, toe is gebracht. En daar is natuurlijk ook uh, een rechtszaak voor. geweest. India. Het ja, kind, nee, kind is waarschijnlijk vanuit Nederland ontvoerd naar India. Ja, klopt. En Die zij vader. zegt zelf, het is in de bijzondere moederdag verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemist is schrijnend. Zo laat zij weten, de Rijksvoorrichtingsdienst. Ja. Dus uh, wat Rashid had gevraagd in een brief aan de koningin. om steun en of zij haar zaak onder de aandacht wil brengen. Ik schrijf je deze brief van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw.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 Kijk, komt wel een geruststellend muziekje aan. Als iemand ook nog even tegen me aanpraat, ben ik helemaal gerust. Ja, dan kan je, kan je ook weg. Oh, deze uren zijn dubbel, hè? Dan krijg ik gewoon weer dubbel betaald. Ja hoor, dit klinkt als... Is, is dit de jingle? Nee, dat is geen jingle, dit? Goedemorgen. Goeiemorgen. <laughs> ja.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 Om dezelfde tijd maken ze muziek, Scarlett Johansson en Piet Jorn En uh, dit is uh, een beetje apart, het is wel <middel> apart En het uh, de, de, de, de, de, de nummer heet Bad Dreams goed, het schijnt dat de verbindingen goed zijn met Hotel Hoogland Dus we schakelen even Goedemorgen Hotel Hoogland, het is Goedemorgen Zandvoort Zit er iemand of niet? Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Dat mag hij ook Dat mag die ook Goedemorgen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 We moeten wij maar meteen met hem beginnen? Dat lijkt me wel. Welkom, goed. Goed. Okay. meneer Wieler. Dank u voor de delay. Dank u, het is een plezier om hier te zijn. Goedemorgen. We zijn nu voor de eerste keer in Zandvoort. Ja, we hebben een concert. Ik ben erg blij voor dat. Ik kijk naar het. Ik invite iedereen. Oké, wat ga What doen? Wat to perform? doen? Ik performing eerst een piece van Johan Sebastian Bach.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 Yeah. And that way I wouldn't lose my technique for, yeah, for yeah. two months when I'm with them. Yeah. And people would come for two days walking just to listen to the sound of the piano. Yeah, it sounds like water. Play the pianchi so it will rain, they would okay, say. Okay. So every year was two two and a half months. And every year I started loving and liking it more and more. De people, the landscape, until okay. I finally in 1992 made the decision of, of coming in to stay. Oké, okay. and you bring something with you. And who is the man next to you? <laughs> well, I think Sebastian. <laughs> will I mean, What is he doing? Well. What is he doing, yes? <laughs> ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ben en Gerry hartelijk dank voor de ontvangst hier. Geen hey, dank, welkom. Ik ben uh, via via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 En zodoende leuk. is die datum gekomen van 27 mei. We zijn hier een paar weken geleden geweest. Toen er druk geflyerd werd voor de verkiezingen. Mm -hmm. Dus we hebben Heb de lokale partij, de lo lokale partij <laughs> oh, uh, gesproken. <laughs> en uh, ook de toiletjuffrouw uh, okay. bedankt aan ja, het strand. Ja. Die wees ons op de lokale pianoleraar. Uh, die ook geïnteresseerd zou zijn. Okay. En we zijn langs de VVV gelopen.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 En uh, er wordt een bijdrage gevraagd van 12,50. Het bedrag mm -hmm. gaat gewoon naar het project, uh, de Taromare Indianen, waar hij uh, daar al jaren voor werkt. Mm -hmm. Do you understand him? When he's talking? <laughs> Just a little bit. <laughs> Sam, Sam. So, um, Romijn, you, yeah. uh, you're traveling a lot. And how long is your staying in, in Holland? Three weeks. Three weeks. And how Three many weeks. concerts do you do then? Uh, I think there'll be about, what? Six? Six, six concerts, okay. yes. And after Holland? Every. Then I go on and perform in, in Spain, and then in Austria, mm. and then it's in Germany, and then back to uh, California, then from California down to Mexico. So I how many so uh, months do you travel?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 Uh, looking into the aura of a whole family, of an Indian family, and each person in the family has a different spirit that irradiates in the children, four children, and the adults. And so I'll be doing this whole suite dedicated to their aura. This mm -hmm. is it called the Radamuri family, Tarahumara mm -hmm. family. Mm. Okay, yeah, I see it mm. here. <laughs> oh, <laughs> this, this, this is the whole family. Yeah. This is, okay, yeah. That this is for each family. For every. Yeah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 That's nice. the story of the nice. Recuerdos de la Alhambra And I played there five years ago On the Esplanade In front of the Alhambra Rhapsody in Blue Of George yeah, yeah, Gershwin yeah, yeah. And, nice, yeah. and the Memories of the Alhambra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 Het is echt ja, inspirerend. Ik, ik hou ja, van de muziek. Ja. En uh, <coughs> elke keer als ik er weer ben. Zoals gisteravond. Over de so tuin het mij weer om door te gaan. Ja, om ja, toch ja. me ervoor in te zetten. En ja, dan ontmoet ik ook hele fijne mensen zoals jullie weer mee. Iedereen, iedereen hartelijk dank vandaag. Oké, okay, dus uh, samengevat wordt het een mooi concert op 27 mei. En inloop was twee uur en de bijdrage is twaalf en half. En u hoort muziek van de Romein Wieler. En uh, daar worden lichtbeelden bij vertoond van de families you are Supporting. Thank you very much for coming. And we are going to listen to uh, a piece of your art. Book. Oh, uh, uh, the next, uh, yeah. next guest. Mevrouw Rebel is er ook. Excuse me. You can have my time. I'm sitting behind you listening. Hij zal op hoor, Miriam. And I think you need to explain when they um listen to your music just one more time because this is terrific. You know, so, yeah. she's our time. She's our sense for het uh, culture.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 Of? Alle 28 hebben het recht om dat te kopen. Okay. Ik weet dat er een paar zijn... Uh, die hebben ook, wij hebben ook daar een leden gevraagd... wie wil wel verkopen en niet opnieuw mm. kopen. Mm. Dat is allemaal prima. Maar die 28 worden met prioriteit... eventueel geplaatst op het nieuwe, nieuwe trein. Dat is aan de gang op het ogenblik. Uh, Nick ten Broeke, niet onbekend hier in Zandvoort... is de makelaar die dat, die grond daar gaat verkopen. En men weet, alle anderen weten... dat die 28 met prioriteit daar mogen komen. Er wordt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 gezien alles wat zich daar gaat ontwikkelen... is dat die prijs wel waard. En het is uh, wat ons betreft een redelijk scherpe prijs. Je kijkt natuurlijk ook wat die mensen zelf hebben moeten betalen voor de grond. Wat ze moeten investeren, wat ze moeten in infrastructuur. Kortom, ik zal dat verhaal niet doen, maar...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 Dus je moet natuurlijk wel weten wat de pand eventueel wat daarvoor betaald moet worden. En de gemeente zegt: in die taxatiekosten doen wij in ieder geval uh -huh. voor 50% mee. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, Dan ja, meek dat ben ik uit de grond het van het ja. Ik bedoel, dat is, dat de intentie van de gemeenteraad en ook de, de, de, project, uh, de projectwethouder: daar zijn wij buitengewoon tevreden over. En ja, als bestuur zeggen we: dit project dat moet uitslagen. slagen. En uh, de gemeente is ook bereid.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 Uh, ja, uiteraard. uiteraard. Daar zal wat mee moeten gebeuren. Ja, uh, ja Die moet even weg. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, voor. weg. Dus Eigen de zaak weg. niet verkopen. Je kunt niet zomaar een, een loods uh, omvergooien gooien daardoor.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 Maar dan is het over. En dan gaan derden naar die treinen toe. Ja, dat klinkt misschien een beetje cru. Nee, maar het is wel een Als je nou niet verkoopt, blijft, toch zitten? Of word je er uitgekocht? Nee, als je niet verkoopt, word je onteigend. weg. Wij als Vrede proberen optimale prijzen te krijgen. Als ik nou toch wil blijven zitten? Ja, dan mag ik mijn persoonlijke mening geven.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 dat heb ik gekocht, ik noem er eens iets, voor 100.000 euro. En nou wil ik er 200.000 voor hebben. Ja, kijk, dat soort verhalen. Ja, hoe goed ook, jongens, dat kan niet. Ja. Maar, nee. wel maar wel proberen al die ondernemers heel reële bedragen te geven. Nou, die attitude is aanwezig om dat te doen. Dus wij zijn echt de komende twee maanden zijn cruciaal voor het hele gebeuren van, ja. van Zalvert Noord. Maar mooi hoor. Nou, we gaan het weer volgen. Ja. En uh, bij, bij we weer, nieuwe uh, ontwikkelingen dan, uh, zien we jou weer graag terug. Komen uiteraard. En... Uh, uiteraard. Wij, uh, en bidden met elkaar. Ja. Ja. Altijd. <laughs> <laughs> wij vragen aan Erwin Hilbers of hij nog Ik even vijf nog minuten even. kan blijven zitten. Want anders zou het al heel kort zijn. Ja. En dan praten wij uh, na het nieuws uh, met ja. Erwin Hilbers. We gaan door naar de muziek. Nieuws en de boodschapjes.